Wij beginnen de zoggerles 274, op de pagina Res kaf heh 225 Hasulam, de rechterkolom, de regel 33, Nadepen in de laatste zogerles heeft behandeld um, uh, zo'n aspect dat uh, de zorger noemt shofar, uh, zo'n blaashoorn. En, en dat is dan vertegenwoordigd de eile, dat onderstel van de naam uh, drie letters, het onderstel van de naam Elohim in de kadnoot. En vervolgens komt er een kadloot, in twee fasen, zoals we ook geleerd, in het begin van onze zoger. Twee fasen, eerst die uh, hele Stijgt op met de uh, gar van de zee, zoon van de Zeeërand Bin Enoukwa. En verbindt zich met de letters uh, Jut Mem Im van de naam Elohim. En dan verkrijgt, dan daardoor de binaar, uh, de hele naam, maar de, aan de zon die ook mee naar boven getrokken werden, die kunnen deze gogma niet ervaren. Want er is gogma, maar er zijn geen gesetting voor een lagere, goed opletten voor de zon en wij zijn ook het product daarvan is niet genoeg uh, gogma. Wij hebben ook die chassadim nodig en dan die chassadim die dienen, die, die dienen omhullen die Ch chogma. En dat is bruikbaar, dat is het licht dat uh, bestemd voor ons is gedurende 6000 jaar van het bestaan. Dat is de zohar, dat is deze schittering. En de, dat beeld wat ons uh, zoger brengt, die chauffeur, die, bla, die ho, blaashoorn. En in die, dus eerst in de twee fasen vers, uh, geschiet het. dat de uh, eile verbindt zich met de im, stijgt naar boven en verkrijgt volle, volledige naam kwakilim. Hello, Kim, maar het is Chogma. en Maar nog geen Chassadim. En dan nog één opsteking. Dan steeg hij op dus. Naar, naar Abouïma. Eerst op. Nou, en dan verkrijgt hij Chassadim. En dat is wat uh, verder doorgesluist wordt. Naar Zeerantien. En, en dat is wat uh, de Zoger noemt kool. Stem. Dan dat is dan uh, die chauffeur, die eiletjes, dus die omhoog opstijgt. Die, dus een deel van de behoort, behorende bij de Bina, die uh, uitblaast als het ware serenpien. Net zoals bij, het geboorte, bij de geboorte van een kind. Een kind wordt uitgestoten uit de, de baarmoeder, uitgepoest. Zo is het ook hier chauffeur, uh, blaashoorn. En daar wordt het geblazen, als het ware, door, door, door deze eeuwen. En dat verkreeg dan, dat is dan uitkomt, uitkomt, uitkomt van, um, wat uitkomt is het horen van de stem. Dat is dan die zeer aanbied. 33. Duidelijk, dat is dus... Uh, wat eigenlijk op de feestdagen, Joodse feestdagen, eh, vanaf dus de um, de maand Elulm, uh, uh, een maand voor Rosh Hashanah, de hele maand blaast men in de synagoge, uh, in de shofar, de hele bedoeling, en daarna nog, in de, op de Rosh Hashanah, en tot de Yom Kippur, dat is allemaal het woordingsproces van de Zerenpien, het woordingsproces van de Pin, en uh, uiteindelijk de culminatie daarvan is op, de, op het eind van deze feestdagen in de kalender van het jaar, in de kalender van uh, geestelijk de cyclus, volledig cyclus van de geestelijke werk. Dat eh, waarin die, die God lood ontvangt, dat is de hele bedoeling. En dat is wat de zogger, onze zogger noemt, eh, dat die, dan komt, komt Israël, wanneer deze stem eh, uitkomt, dus uit de shofar, dan, dan komt Israël, komen de slaven, tot vrijheid. Dat is niets anders dan bij het ontvangen van de gadlood, van de zeer en Dan uh, ontvangt men het licht haja. En daar en dan ontvangt men ook de bevrijding, bevrijding van de klipot. Dat is de bevrijding. En dan steeds de uh, jaarcyclus in en verder jaar in, jaar uit, tot, dat, tot men eh, zijn eigen gmaartikoen ontvangt. En dan, niets verdwijnt in het geestelijke, de krachten worden van het de correctie eh, nemen toe, waardoor op een bepaald moment zal komen, de algemene gmaartikoen. Maar dat is dan het brengen tot... Vrijheid laten uit, laten uit doen komen uit de gevangenis, uit Egypte, uit de slavernij. Zie je dat? En niets te maken heeft met het Egypte van vlees en bloed, van die farao, van die vrede, vrede, van het vrede volk, Egyptenaren enzovoort. Dat het wel overeenkwam moest komen met, dat, met het geestelijke, dat is duidelijk, dat zij die dragers waren van die, uh, waren eigenlijk de dragers van die klipot. Uh, maar het, dat verder die moet ons niet interesseren, want al dat, al, dat hebben, al dat allemaal hebben we in onszelf. Al die Egyptenaren, al die zogenaamde tussenhakjes natuurlijk, allemaal hebben we die in onszelf. En, uh, door ons geestelijk werk, al die processen plaatsvinden, waardoor wij ons doen uitblazen, als het ware, te, uh, doen uitkomen, net zoals elk net zoals een kind geboren wordt, zo ook het geestelijke, het geestelijke gestalte binnen de mens tot stand komt, zijn geestelijke eeuwige. Zijn eeuwige gestalte gevuld met de, het eeuwige leven. 33. Begitte, de shofar da Satim Bachol Sitrin 34. Mishum shofar haze Satum Mikolet Sadadim. 35. De Heino. En Micha we hebben Michochma. En hij legt het ons geweldig uit. We beginnen de chauffeur daar, omdat deze shofar, deze blaashoorn, Satim Bachol is verstopt van alle, van alle kanten. 34. En hij vertaalt het in het Hebraeus, Ab Mishomse chauffeur Aze, omdat deze shofar, is verstopt van alle kanten, 35, de heino, dat wil zeggen, hen met chassadim, dat wil zeggen, van, zowel van de chassadim, als van de gochma, zijn dus, is verstopt van het chassadim, dus heeft geen chassadim en geen Chogma. de regel 35. Eerst, ja, dat is van die keelo iat van, 36, -e הנקאים שופר הם הנופלים במקום מזון, והם סתים מן שם, הם מי גר והם מאורח הסדים, ואלכן הם צריכים את תיקונים. א', לינקר קולומבי יש נראה, להלותם ולחברם בבינה שיסיגו פחינת הגר, Shelahem 2, shehu, or, achochma. Punt. En nog eentje. Regel 2, na de punt. Bet, bahem 3, or, ha, sadim, shehielawush, Het is bijzonder, bijzonder geweldig wat die ons nu zegt. Dat is, die, dat is eigenlijk het mechanisme van het verkrijgen van de vrijheid. Wat op. Dus eerst zegt hij ons, aan het begin, wat we hebben nu net geleerd, omdat deze, omdat deze shofar, deze blaashoren, oftewel de bina, ver, verstopt is van alle kanten, dus zowel van gassadim als van de gogma. En dat is natuurlijk in de toestand van de, van de katnoot, herinner je nog? Wanneer de eilen afdalen naar de zon, en dan begint het, de correctie van eh, het toen opstegen van man en dan zeer aan pin op met die hele naar de traptreden van hier, enzovoort. In twee fasen. Let op. Kijk, wat van eile, en goed oplet als je dat mechanisme leert en leert te begrijpen, dan heb je alles wat je nodig hebt: alles om te komen, steeds groeien, naar jouw volledige redding en vervulling. Die eeuwen uit van eeuwen, van deze letters eeuwen, dat, dat, onder, dat onderstel herinner ik nog van die naam eeuwkeem. hem Shofar, welke letters eeuwen heten Shofar, die horen en of Liem, die dalen af naar de plaats van de zon. In de katnoot. Ja, zo is het normaal. Het onderstel van de hogere, die afdaalt naar een, naar een hogere plaats van een. Het hogere, dan de hogere plaats van een lagere traptreden. In dit geval zon. De regel 7 ter, 37. We hebben Satim en En die zijn daar verstopt. Van, zowel van Gar. Oftewel. Als je hoort, gar van lichten, dat zijn de, hoog, de is We hebben Jorah chassadim, als van het licht chassadim, 38. Welke en hem terug in betekonim, en daarom hebben zij twee correcties nodig. Al, de eerste correctie, de linkerkolom, de eerste regel. We halen het om hen te doen opstegen. Abraham die eilen, ja, die eilen hebben, hebben dan goed opletten. Want die zeiden ons dat die eilen die, afge, die afgedaald zijn naar de zon, hebben geen gassadim en geen, geen gogma. Dat is ook wel belangrijk gegeven voor ons. Maar dat wat nodig is, is, zijn twee correcties. Om eerst De eerste is om hen te doen opstegen en verbinden met de bina. De linkerkolom, de eerste regels. Je ja, ziet op, op dat gar zo hem, opdat zij zullen het aspect gar, hun aspect gar zullen ontvangen, uh, uh, zullen bereiken. Welke gar is uh, lichthochma. Ja, de eerste wat zij, het eerste wat zij, zij verbinden zich, zoals ze, we hebben dat geleerd, die eilen verbinden zich met Iem, dan wordt het Elohim, vijf, vijf kilim, en daarom hebben zij al vijf uh, um, lichten maar dan alleen maar licht hochma, de regel 2 de regel 2 en na de punt Bet, de tweede correctie laat spieën bij hem om te doen om te geven aan hen uh, licht chassadim op dat, dat licht chassadim bekleiding zou zijn voor de gogma. Zie je, steeds dat in de gaten te houden. Dat die twee hebben we nodig. Die, die, die, ook die ele heeft dat nodig. Om eh, dat door te geven ook. Op deze manier wordt het bruikbaar voor de, voor de geboorte eigenlijk. wordt twee correcties om de zeer en te doen verscheid de regel 4 weze sholper weze shomer va ta yudu patach le lafka five minay kala ha'inu tikun ari sho sov tikun ha alef shag yud mam sheikh zes ara El Ahei hei she de Zeven. Amorida ha-het ata le van eile, Acht im hazon she Umahabram el Abina om eensig in neigen al die deze aerrada hab mochin el din haziran bin shalla. Imaat atwan eyl. Geweldig hoe hij dat ons helder helderder kan niet hoe hij ons dat toelicht en dat hebben we ook in principe hebben we dat ook geleerd worden. Op, op deze manier gaan we weer dat versterken, ver, ver, verdiepen dat in onszelf, dat wonderlijk goddelijk mechanisme van het functioneren van zijn wereld, die hij heeft geschapen, die hij voor ons heeft geschapen. Maar dan, voor ons betekent niet dat wij geheel onafhankelijk van hem worden. Wij kunnen wel zien deze wereld structureel, positief, opbouwend, eh, plezierig, voor ons bestemd zijn, alleen maar wanneer wij met hem blijven in verbinding. Want van wie kunnen wij dat ontvangen? Van wie anders kunnen wij ontvangen het licht? dan via dat eindsof en dan de hele keten van die krachten van het heelal naar ons toe trekken. We zijn zo, dat is wat hij zo gezegd, wat uh, jude en er, en, er, en er kwam de letter jude, opatagle en uh, deed, oh de opening, de Een deed in haar opening om uit haar te doen, uitkomen een stem van de bina, A uit te doen, de stem. Dus de letter U betekent dus de eerste, eerste letter van de naam van de Hawaii kwam en deed. Open, open, opening in haar, in de tweede letter, hey, de tweede letter van de naam van de Hawaii in de letter He. Om daaruit een stem te laten uitkomen. En dan zien we ook, de opening, waar zien we die opening in de tweede letter van de naam van de Hawaii in de letter He. We zien deze opening waar. Aan de linkerkant, ja, de linker de linkerzijde van de letter H, bovenaan, ja, we hebben we die opening. Dan kunnen we ook dat zien. Uh, Aino tjikun ha arishon, dat wil zeggen de eerste correctie, de eerste correctie dus ben. Uh, dan zeg ik, zie ik, zeg ik. Uh, uh, ik lees het zo in het midden van de regel 5. Tikkoen Harishon, dan gebruik ik dan de uh, rangtelwoord. De eerste. Maar ik kan ook zeggen, Tikkoen Half. Het al, gebruik, gebruik maken van een telwoord 1. Correctie 1. Ja, of de eerste correctie. De eerste correctie, dan gebruik ik het woord. Rishon. Rishon van the word Rosh. Rosh is hoofd. top, and then tevens Rishon is Erste. That is the Erste correctie, the Erste Fase van the correctie. Shahayud that there is a letter that the letter Yud trekt door een hoge, het hoge schijnen, naar de letter G, naar de tweede letter van de naam van de hawaïsche Shei, Gijchala de welke letter G is, de zaal van Jischt, zie je, ook dat woordje zaal, zie, zoals we leren ook in de in de um, Pre-Etschai, maar daar, dus, daar wordt gesproken van die, die zalen maar hier ook de zaal, van hier, zo'n zaal, dus dat is hij dat is dan een geestelijke ruimte waarin eh, die dus gevormd wordt om iets van hoger, hogere hand, een hogere traptreden te ontvangen in zichzelf. Een reservoir, geestelijk reservoir. Dat is wat hij zegt, dus dat deze letter Jude trekt door. Naar de letter H, naar deze letter H, die de zaal van hier zoet is, en hoog, het hoge schijnen. Oftewel, de, het licht Hochma. En daarom, is het ook, eh, daarom zien we ook dat dit ook de opening in de letter H is. Ook aan de linkerkant, dat is de, de Hochma, aan de linkerkant, de regel 7. Amoride heet het allemaal welke. De waardoor de welk schijnen, oftewel uh, een licht gogma, doet afdalen de letter he de onderste letter he oftewel de malgoed, naar haar plaats. Dus zij stond beonder de gogma en nu komt zij terug naar haar plaats, om Allah, en zij doet opstegen de drie letters eilen met de zon, zij ja, ze waren verbonden met de zon op een lagere traptreden. En nu worden ze met die risemoot van de zon opgetrokken naar boven, met de zon die binnen hen zei. en verbindt zij die, letter, die drie letters Elen met de Bina. Eigenlijk. En dan schijnt het ook daarna dan in dan om maar die ali deizeha, en zeide eile, goed opletten, die letters eile daardoor bereiken het schenen van de chochma. Zoho ga welke chochma is eveneens de van voor de zeeren pint die samen met de letters eile was opgestegen. Dat is het kroonprincipe, het mechanisme van. De werking van de reddingsformule. Probeer dat helder voor je geest te houden. Er bestaat geen andere manier om uh, een lagere te redden. Een lagere heeft nodig die gokma uh, bekleed in de, uh, de chassadin. Nee, dat is dan de, de, het is eigen levenslicht. Dat is dan de, de levenskracht die een lagere heeft. En alleen op deze manier gebeurt het. Het ja, is net als lucht, toevoer van lucht in onze, in onze wereld, in de, in de materiële wereld. Amname Gera ja. Taghma 11. Odnastuma weename hier, mitam 12.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 Volledige concentratie. Probeer alles te geven nu om dat principe, want hier is dat principe, wordt geweldig krachtig uh, uitgedrukt. Aan naam, echter, hij het schijnen van de gogma. Alleen maar gogma dus. Het naast is nog verstopt Wij mijn of verhuld kan je dat zeggen, verstopt of verhuld. En schijnt niet met de Am Gisaron gedaan. Om de reden van het, om, het, om, om de reden letterlijk van het tekort aan Ghassadim, zoals boven gezegd werd, regel 12. welke niet en daarom wordt het geacht. Dat de dat de stem is nog niet uitgekomen. De regel dertien. De Aino, dat wil zeggen. Zoat Lono, laten ze hier aan Pien goed kijken. Dat, deze hier aan Pien is nog niet geboren. Ja, geboren worden komt door de grote toestand van de hogere. We zeggen, dat is wat hij zo gezegd. Veertien. Laaf, kamine, kala, om de stem ervan te laten uitkomen. Leut, zime, om vervolgens van hem te doen uitkomen door de tweede correctie, door de tweede fase akkoord, de stem punt 15 na de eerste punt ja, en nu die, die is nog niet uitgekomen ja dus alleen de eerste fase alleen maar, maar is wel ontvangen maar geen De regel 16 waar gaat, we kwamen de avond leed drakel zeventien. Waar heb ik mijn kala, daarvan af die lechiru, achtien, aino, had ik Kijk, de vijfde patacha heeft een heel eigen dat zon van de jongere leerling van de jongere leerling van de jongere leerling 22 avir. Pirusho or Chassadim. Weke van Chashofar. 23 atvan Eile. Kiblu gam avir. Jehu or Chassadim 24. Wabik minekalaen en kom deit uitkomen ervan eruit. De stem, nou, hoort sie, we et, pin, 25, die als je het als je bent, 25, een schoon krakhoor, dan moet je heel punt De regel 16. Probeer goed alles te geven om eh, dat te ontvangen, dat is die twee fasen, Maar daardoor komt al de reding in onze wereld. Duidelijk, alles komt daar op deze manier. Waar gaan haar vervolgens, we aan de aftag, le, en vervolgens, aangezien hij deed haar open, Takale stoten, of een stiet, ja, van stoten, en Het verleden tijd, in de verleden tijd vormen stiet, geloof ik, of stoten, stiet, Stiet hij ha, hij haar of uh, Taka betekent stoten, maar betekent ook uh, gespleten raken en uh, duwen. dat soort, dat zijn de, de betekenissen zeventien. Waapik minekala ik en blazen ook, blazen ook. Taka is ook blazen. Blazen en stoten is hetzelfde. Blazen is ook een vorm van stoten. Waap ik mijnee, kola en er kwam, er kwam uit, van haar kwam het, kwam het uit de stem. Le afka afgelechirolet op kwam er stem om. Er kwam er een stem uit om de slaven. Tot vrijheid te doen uitkomen. 18. Hij, nu dat wil zeggen. Hij die koen gedaan Dat wil zeggen, die tweede correctie. Zie je dat? Door tweede, de tweede correcties, correctie komen zij, de slaven, komen tot vrijheid. Ja, haar, ze, bataha, rij, Omdat, nadat de zaal werd geopend. 19e nee, heino, dat wil zeggen, ze geberaad van dat die verbond de letters eile met de zon bij zijn terug, bij hun terugkeer naar de bina, bij de terugkeer van de eile naar de bina. De regel 20, we heen Sigo dat zij en dat zij ontvingen daar het licht Gochma. Dus na de eerste fase van deze correctie. Daar kan hij ka, dat hij blies, blies, in haar. Blies haar, in haar. 21. Hij nu dat wil zeggen. Zo so, dat de jude, de letter jude, blies stiet, of blies het de lucht binnen de chauffeur. Blies, de lucht blies de lucht uh, binnen de blaashoorn. Blaas ja, net zoals een trompet. So een trompetist dat doet de blaast in een trompet. En, en daar komt een uh, uit de hoorn, uit de trompet komt er een stem. Ki, avir, piroucho, orachasadim, let op. Want de lucht, wat betekent lucht? Dat betekent... Orga sadim licht sadim 22. Wekivansha chauffar, schofar, schuhu van eile en angeseen de schofar, de blaashoorn. Gie, welke blaashoorn zijn de letters eile, regel 23. Kiblu gamma vir ontvingen ook de lucht, orga sadim welke lucht is licht sadim nu is Is er in de eerste fase van de correctie. En nu in de tweede fase van de correctie. Kreeg het kreeg hij ook licht wabik Waar heb ik en die deed uitkomen ervan de stem. Wat zie Die deed Die deed uitkomen. Wegen niet en geboren wordt geboren worden. Deze hieranpien, 25, 25. welke ze hieranpien heet kol, stem. We hadden ze jo, en die brengt hem in volledigheid heel naar zijn plaats. Punt. Dat is in de vrijheid, komen tot de vrijheid. Vrijheid eh? betekent uh, de, de komen tot de bevrijding van de klipot. Dat is de, de, de, de vrijheid. Let op. Dus die ontvangt dan eigenlijk licht gogma, gehuld in de chassadin. En natuurlijk geen klipot kunnen dat aan. Zij kunnen zich dan niet aanhechten aan die gogma. 26 die alleen deden, zij kunnen zich niet aanhechten daaraan. Dat is de, de vrijheid. Dat is het licht Gaia eigenlijk. Licht Gaia betekent uh, levend, levend, levend lichtheid. Levend, omdat daar is er geen sprake van de aanhechting van het lipoot van het. Uh, het Aanzijgen van de klipport van de geestelijke lakages. 26. Kieldei lavusha chasadim de tik aha yote. Ik hoelaar zevenentwintig ahohma. Leed labej bo oliet kabel en azeer anbin die alle die Hassadim want door, door, door het omhulsel van de Chassadim, oftewel door, letterlijk door de bekleding van de Chassadim, de tika die die welke chassadim deed aanblazen de letter-jude de de en Inge, er, ingebed worden, kan zich inbedden binnen hem. En het kabel er, in, kan ingebed worden en ontvangen worden door de zerampie, kan eh, bekleden worden in en ontvangen door de zerampie 27 na de Zie je het? Beide hebben we nodig. Gogma en Want Onthoud het erg goed. Het heeft enorme consequenties voor onze, ons geestelijk werk. Ook ons geestelijk werk moeten we op deze manier doen. Welke 28 Amog in Ha'el Asher Hesig, dat is hier En ik kol neken het windig huum otsi et avadim lachiru klomar scha'zairanpin derdach leolamot uvne israel zochim eenen as. BAMOCHIN de Gara Nikrim heren. En nu goed kijken, goed kijken wat die nu ons geweldig vertelt. waar kennen, daarom. We AELU deze mogen 28 Asheri Siga Zeiran Pin. Die Zeiran Pin heeft ontvangen. Welke MOCHIN heet? Die welke Zeiran Pin heet? Kol. Stem. 29. Hoe moet ze het hebben doen? Deze morgen die brengt de slaven naar de vrijheid uit Klammer. Dat wil zeggen, dat de zeerampien, deze zeerampien, voeg ik toe even, deze zeerampien die dus deze mogen heeft ontvangen, dus chassadim, o, gogma, het schijnen van de gogma binnen het omhulsel van de chassadim, dat deze mogen zeerampien geeft zijn de, van zijn schijnen, van het, deze mogen geeft naar de wereld en natuurlijk aan de zielen die daar zich bevinden. Oefenen Israël het op en de zonen Israëls, oftewel de, de kilim, de zielen die, die streven naar het geven, zochim aas wo, worden dan eh, eh, waardig de mogen van gar. Welke mogen van gar heten Gerut? Welke mogen van gaar heten, heten vrijheid. Kijk nou wat we leren. Wat, waar houden we ons bezig hier? Niet iets met wat, wat uh, materiële dingen die, die uitko, uitge, uitkomst uitbrengen van de, het volk Israël uit de ballingschap in de fysieke, enge, Betekenis van het woord, één keer uh, zoveel duizend jaar geleden, en dat moeten wij ook vieren en andere dingen. Maar de hele bedoeling is om steeds door je geestelijk werk het waardig zijn, Dan ben je dan, dan hoor je dat door de zonen Israëls, waardig zijn om de mogen van Gar van de Zerampien te ontvangen, en dan die mogen heten geroot. die mogen heten dan eh, vrijheid. En interessant, bijzonder interessant is ook dat het dat de, dat de woord geroot betekent ook ingekerfd. Wordt ook ge gebruikt bij de, bij, bij de letters zoals het geschreven staat, dat die woorden, die eh, tien woorden, oftewel tien geboden die Moshe heeft ontvangen. De Torah, dus die hij heeft ontvangen. Dat die woorden, die letters werden. Daar staat ook dit woord van Geroed. Geroed, die werden ingekerfd op de steen. Ja, op die twee delen. Dus de stenen, dus in twee zieren. Twee stenen. Stenen tafelen, dat zijn dus die eigenlijk vertegenwoordigen. De twee delen van het hart van de mens. Dat die eigenlijk de Torah zegt ons laat de Torah inkerven in je hart. En dat betekent door deze inkerving. Do deze inkerving doe je door de mogen van garten ontvangen van de zirampin, pin, Dat is Torah. Ja, we dat geleerd. De pin, de Torah is zirampin. En de Torah te ontvangen mogen van de Zerampin. Te ontvangen betekent mogen van Gar van de Zerampin te ontvangen. En dat is dan die geroed vrijheid. En tegelijkertijd ingekerfd zijn van de Torah in het hart van de mens. Uh, het is een geweldig steuntje, een geweldige... Geweldig principe voor ons, wat we hebben geleerd hier, kunnen we het geweldig toepassen in ons dagelijks leven. Dan zien we dat het niet alleen maar uh, toestanden van vermeende rust uh, wij nodig hebben. Goed opletten. Want uh, kijk nou naar een religieuze mens op allerlei manieren religieus. En zij streven naar rust en niets anders. Rust ten koste van allen. Ze laten zich zelfs ingraven in, uh, onder de aarde... om uh, rust, om net zoals stenen te zijn enzovoort. Op allerlei manieren uh, willen ze, zoeken ze naar rust... en dat is uh, absolute vlucht van de van de wijze waarop de wereld is gemaakt. We zien, dat zijn die twee krachten. De ene is Chassadim, die dus de kracht die eh, of, of zoals we hier leren dat, de volgorde is, zie je dat, de volgorde is, dat eerst komt de gogma, zie je dat, en de gogma komt, die is als, uh, die wordt niet ervaren eerst als gogma, die komt eerst als, en, als duisternis over, omdat tarsit wordt niet gevoeld, nog gogma, nog uh, gogma is er, maar, dan, maar die wordt niet gevoeld door lagere, door onze kilim als gogma. En daarna, de volgende stap is chassadim, pas als pas gevolg, goed opletten, het gevolg van het aantrekken van de gogma, oftewel in, in vervolg van het aantrekken van de gogma, komt chassadim, oftewel rust, maar de gogma. En het is bijzonder belangrijk wat ik probeer nu uh, in mijn armoedige bewoordingen uit te brengen. Dat die kan op geen andere manier aangetrokken worden. Let op, anders, dat het er komt via, via die, als het ware via de linkerlijn. Men kan dat niet aantrekken anders dan door beproevingen. Beproeving betekent van binnen beproevingen. Niet de oorlog, concentratiekamp, kampen, weet ik veel, allerlei andere weersomstandigheden, uh, uh, wat er ook mag zijn van buiten, slechte, slechte economie, uh, en wat, wat, wat er ook mag zijn. De beproevingen, die is altijd zijn van binnen. En door de beproevingen verkrijgen we die gochma. En daarna komt er pas, pas rust. En wat zijn de beproevingen? Hoe voelt dat? Let op. Beproefingen altijd, worden altijd gevoel, gevoeld van binnen, let op, altijd als een storm, altijd als een, esk, esk, een explosie. Het is een explosieve kracht die het ontvangen, de het eerste, eerste fase van de correctie, waarbij dus de, het schijnen van de gogma wordt aangetrokken, want die wordt aangetrokken via de linkerkant. En kan niet anders. Het is op geen andere manier is het verloopt dan deze explosieve. Het voelt als explosieve kracht, kracht. En dat moeten we aan de dag brengen. Elke dag hebben we die twee krachten nodig: de explosie van het aantrekken van de gogma en vervolgens het stiel. Ja, net zoals een stille zee wordt. Na een storm, een rust en sereniteit, maar dan na, na het storm. Dat is de formule van, eigenlijk, van het leven. De formule de, hoe het leven zich manifesteren dagelijks. Duidelijk, in plaats van vluchten in allerlei vormen van rust, van religie, van eh, die eigenlijk. Uh, soft drug, drugs vormt om een mens een, een, een uit te halen van de wereld van zijn eigen uh, correcties uh, in plaats daarvan geeft men een mens een soort een een, een vorm van uh, een net zoals een pilletje een injectie een soort Autonazie, geestelijke autonazie. Dat is de religie, of allerlei andere vormen van eh, het verzoeten van de mens, om al maar niet te laten aan de mens deze explosie ervaren. Maar hoe, de, hoe was de wereld gevormd? De wereld was gevormd door deze explosie. We hebben geleerd dat de wereld werd, hoe werd de wereld ge gemaakt? Na het breken van de kilim. Hoe was het breken van, het breken van de kilim veroorzaakt? Door wat? Door, juist door het lichthochma Maar dat kwam en de kilim waren niet, niet uh, daarvoor in staat om het te ontvangen. Eigenlijk dezelfde brood. Dus de wereld werd ook uh, gemaakt door deze geweldige explosie. Kijk nou, dat is dan eigenlijk, de explosie is een vrouwelijke krant in de kant in de mens. Wij denken vaak omgekeerd, omdat hier weten we niet de, van de verhoudingen vrouwelijk-mannelijk in de mens. Maar kijk nou hoe een vrouw bij een vrouw, een kind, naar de wereld komt. Hoe welke explosie plaatsvindt. En we spreken natuurlijk in de geestelijke niet over vrouwen, naar geslaagd of man, mannelijk van, van geslaagd. Maar beide moeten wij hebben. Of je een man of een vrouw is, bent, moet je dan beide krachten hebben. Dus explosie is jouw vrouwelijke kant. En het, het rust, het rust uh, net zoals chassadim, dat is jouw mannelijke kant. Beide moeten wel in uh, elke dag eigenlijk moeten aanwezig zijn. Een dag zonder die explosie betekent dat jij dingen had verdrongen in jezelf, en daardoor heb je het leven niet ervaren, eh, daardoor kom je niet, heb je geen eh, vooruitgang geboekt, in die, in die desbetreffende dag. Dus, nogmaals, niet bang zijn voor die explosie. Die explosie is wanneer we gadluut ontvangen. De eerste gadluut, wat we hebben net geleerd, dat die gadluut, die die eerste galo, is een explosie, want uh, het is, uh, het, het, het voelt zoals uh, van, van binnen ook, dat alle krachten zijn, als het ware uh, werkzaam van binnen, die komen net zo uh, een gevoel dat die uh, in opstand komen. Maar uh, in constructieve opstand. Niet bang zijn voor dat, voor dat soort uh, gevoelens, en weet, vertrouw erop dat die, die gevolgd zullen worden door dat stille sereniteit, zoals de uh, zee na de storm. Het enige is, wat wel belangrijk is, dat deze explosie, we hebben geleerd, we hebben dan rechts en links. Ook deze explosie moet je doen uh, plaatsvinden waarbij de rechterkant, een stukje van de chassadim, ook erbij is. Alleen, de explosie vindt plaats onder de uh, paraplu van die gogma. Maar er zit wel een beetje van de chassadim, dus een soort uh, controle, geen behoudenheid, maar controle zit wel um, erbij. erbij, er, erbij. Zo is het ook in de rechterkant. Het is niet alleen maar onmateloze mateloze eh, relax zijn, ontspannenheid. Het is wel chassadim, het is wel sereniteit, maar waarbij de naam sereniteit geeft aan dat het niet alleen maar relaxend toestand is, maar daar zit deze explosie ook in begrepen. Alleen die is gecoverd. Gedekt uh, door de chassadi. Dat is de, eigenlijk de praktische kant van wat wij zo hebben een beetje zo geleerd in deze zorg.